...zijn kritisch over de plannen in het gepresenteerde regeerakkoord. Zo zijn er zorgen over de lastenverzwaringen... ...waardoor het dagelijks leven van de gemiddelde Nederlander duurder dreigt te worden. Een aantal politieke partijen en organisaties vinden dat vooral mensen... ...met de hogere inkomens en bedrijven profiteren van de coalitieplannen. Ook zijn er twijfels over het aangekondigde klimaatbeleid... ...dat volgens de milieupartijen en organisaties niet ver genoeg gaat... Premier Rutte noemde het akkoord bij de presentatie vanmiddag ambitieus en evenwichtig. De regering richt zich volgens hem met de afspraken op economische groei, vooruitgang en duurzaamheid. Uit de eerste doorrekening van het Centraal Planbureau blijkt dat bijna iedereen met een baan erop vooruit gaat door de plannen van het nieuwe kabinet. Maar niet iedereen profiteert, een deel van de gepensioneerden en mensen met een uitkering hebben straks juist iets minder te besteden. Het politieonderzoek in het clubhuis van motoclub Satudana in Tilburg heeft niets opgeleverd. De politie deed vandaag een inval na een tip dat er wapens en munitie zou liggen in het café dat gebruikt wordt als clubhuis. De politie heeft de hele middag gezocht in het café en op het terrein, maar er zijn dus geen wapens aangetroffen. Het café moest dit voorjaar al een keer dicht van de gemeente omdat er bij een inval in maart steekwapens en een zakje cocaïne waren gevonden. Studenten van de pilotenopleiding van KLM kunnen weer een lening afsluiten bij de bank. De opleiding kost rond de 85.000 euro. De banken vonden het risico voor een lening sinds vorig jaar te groot... omdat de baankansen voor net afgestudeerde piloten laag waren. Maar na gesprekken met de KLM heeft ABN AMRO besloten om weer leningen te geven. Het weer nog op de meeste plaatsen is bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dit is ongeveer 16 graden. Morgen iets warmer, er staat ook meer wind. Donderdag in een groot deel van het land droog. Af en toe zon en dan ook zo'n 16 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu 42 files. Het is in de Randstad een uh, grotendeels normale spits. De meeste van de files vind je rondom Utrecht. En uh, ze leveren veelal niet meer dan 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 utrecht -Den Bosch tussen Utrecht en Vianen. 10 kilometer kost je een kwartier. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikilo ambacht en Sliedrecht. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A27 van de Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagenstein en Noorderloos staat 8 kilometer.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 I'm gonna have Jan Smit met recht uit mijn hart hier op CFM Zandvoort... bij Muziek Boulevard live hier op CFM. Leuk dat u nog steeds luistert naar het gezellige programma. Ik moet eventjes wat zeggen. Timen is er vandaag niet. Timen die is druk aan het werk. Dat betekent wel de reden dat wij ook nog een sidekick zoeken. Dus heb jij, ben jij, heb jij interesse om gezellig mee te praten... in het gezellige programma op de dinsdagmiddag... Um, Meld je dan aan. Dat kan via Facebook om mij op te zoeken, Roy van Buringen Of stuur gewoon een mailtje naar CFM en dan komt het helemaal goed. Dat doet u via www.zfmzandvoort.nl Dus als u dat even doet, als u hier sitekik zijn, bent u van harte welkom om dit programma gezellig mee te presenteren. Vooral lekker, luchtig, gezellig muziekprogramma op de dinsdagmiddag aan het einde van de middag. Gezellig. In ieder geval, heb je interesse, laat het weten. En verder ook nog uh, een klein dingetje. Net uh, voordat we de uitzending uitgingen bij het nieuws... hadden we een kleine storing. Het, uh, ja, het nieuws ging er niet in en later weer wel. Dus dat was het reden dat het nieuws een beetje later begon. Dus uh, dan weet u dat, in ieder geval. Dit keer niet mijn schuld en uh, dan... Uh, ik denk dat iemand thuis nu als meeluisterd meeluistert aan het lachen is. In ieder geval, dit is nog steeds CFM live. Ik ben helemaal in de war vandaag. Ik wilde de hele tijd zeggen CFM in de avond live. Want het is nog geen avond. Maar het is nog steeds muziekbureau van live. En we gaan lekker luisteren naar het volgende plaatje. Zometeen na het plaatje bellen we met Danny Braaf. Bekend van bloed, zweet en tranen. Televisieprogramma op sbs En ik ga vragen hoe het met hem gaat natuurlijk. En veel over zijn nieuwe single. U gaat luisteren naar Dromen zijn bedrog' van Marco Bezzato.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 Marco Bossato, dromen zijn we Hier op CFM Zandvoort. Over een paar minuutjes bellen we met Danny Braaf. Maar eerst gaan we luisteren naar zijn nieuwe single. Straks heb je spijt. Hier op CFM Zandvoort.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 Danny Braaf met straks heb je spijt hier op uh, ZFM Zandvoort. En uh, over Danny Braaf gesproken. We hebben hem ook aan de telefoon. Goedemiddag Danny. Goedemiddag Kero, alles goed? Ja, helemaal. Met jou ook? Ja hoor, alles gaat lekker. Alles lekker bezig? Ja. Met allemaal mooie dingen wat met muziek te maken heeft, neem ik aan. Ja, absoluut. Nou, op dit moment ben ik eventjes mijn voorraadkast in de taart eh, ruim, als ik het heel erg dus Het oh. heeft niet echt veel met muziek te maken, maar ik zie gewoon dingen over de datum. Die moeten toch echt even weg? Ja, ja, ja. Dat is uh, zeker <laughs> belangrijk. Hoort er ook bij. Maakt niet uit. Maar uh, het gaat lekker, hè, met de muziek? Ja, ik, ik merk dat mijn, uh, mijn liedje gewoon in, uh, in, in Radioland uh, ongelooflijk goed wordt opgepikt. Joh. Dat, uh, ja, ik moet eerlijk zijn, uh, dat ben ik niet echt gewend, want ja, mijn andere singles die gingen wel goed... Maar niet, niet, niet, niet, uh, zo, ze worden niet zo goed opgepikt als het deze is. Dit is echt nog tot op heden mijn beste, mijn beste uh, ranking, laat ik het dan zo zeggen. Dus daar ben ik heel trots op. Ja, ik moet ook eerlijk uh, zeggen dat ik uh, net ook uh, de clip meezag uh, met het liedje. Een uh, geweldige clip trouwens erbij. Het is inderdaad wel een pakker, denk ik. Ik denk dat die ook uh, flink blijft hangen bij de mensen. Ja, ja, klopt, ja. Ja, absoluut. En uh, ja, het is gewoon... Het is een heel opzwepend... Uh, ja, uh, nummer. Ja, het, is, het origineel is het van, uh, van, van David Bisbal. En uh, ja, dat is natuurlijk een hele grote uh, jongen in, in Spanje. En uh, ja, daar hebben we een hele goede tekst op laten maken. Een nieuw arrangement op laten schrijven. En uh, ja, er is dit uitgekomen. Maar ja, het is, het is echt een beetje het Spaanse timbre wat er zit, Een beetje het Flamingo. En, uh, maar ja, ik heb hem opnieuw, uh, nieuw, ja, opnieuw laten, laten maken. En ik wil ook gezegd, jongens, luister... Het moet wel een beetje wat iets meer, iets meer rock moet erin, weet je? Dus niet te flamingo, niet te Spaans. Maar, Want ja, ik ben, ik ben, als het erop aankomt, ben ik een half Suriname, maar niet echt een Spanjaard. Ne? Nee, nee, nee. Dus, hey, <laughs> dus maar, maar Danny, er is ooit een, een, een welbekende zanger die best wel uh, groot nummer is in Nederland geweest. die dat ook heeft gedaan met een liedje van David Biesboom. Ja, dat is uh, Jeroen van der Boom. En nu uh, denk jij van, nou. Het, het, het, het nummer pakt gewoon, hè, weet je? En, uh, ja, David Bisbal is natuurlijk best wel een grote in, uh, in zijn land. En, uh, maar met heel veel mooie nummers. En het is wel een beetje, het, uh, qua muziek is het wel een beetje inderdaad de, de Jeroen van de Boomstijl, hè? Ja, maar, dat kunnen, ja, ja, ja. ja. Maar, ja, het, het is, het, misschien uh, gaat het wel, wel wat brengen. In ieder geval, qua dit liedje, wat je nu al merkt, in ieder geval bij de radiostations. Ja, nee, ik merk bij de radiostations echt al alle grote jongens die draaien maar ook, weet je. Het is toch wel heel belangrijk en ik word goed op de hoogte gegaan door mijn plugger, weet je. Die is er ook heel onfacast over. Dus um, gebaseerd daarop ben, uh, ben ik heel tevreden, ja. En ja, laat het eerlijk wezen, Jeroen uh, is natuurlijk eigenlijk jou ja, doorgebroken met uh, Jij bent zo. En dat was natuurlijk ook een liedje van David Bisbal. Uh, ik haal me helemaal geen illusies in mijn hoofd. Nee. 44 jaar, ik bedoel, uh, ik heb niet meer um, die illusie. Alhoewel, ja, je, je bent te oud, zeg maar Dus... Uh, maar we zullen het zien. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij zo positief wordt opgepakt in, uh, in, in Radioland. En dat is toch echt wel belangrijk. Nou, ik ga hem in ieder geval vaker drijven, want ik ben enthousiast. Dankjewel, man. Hoe gaat het met optredens? Ja, goed. Ik heb, uh, ik, het kabbelt lekker door. Ik moet zeggen, het mag wel wat drukker. Maar ja, het heeft ook te maken, en dat heb ik ook wel eens vaker met goede collega's van mij besproken... Dat ja, er zijn nu zo ontzettend veel zangers Het is gewoon niet normaal, weet je. Ze komen als paddenstoelen uit de grond en, ja. en, en, en ze zingen ook met alle respect allemaal hetzelfde liedje. En uh, ja, dat maakt het niet makkelijker voor, uh, voor iemand die bijvoorbeeld zoals mij al, al 30 jaar in de vak zit. Snap je? Dus het is niet, uh, het is niet echt, uh, het wordt er niet makkelijker op, laat ik het zo zeggen. Dus, maar ja, oké. Okay, de aanhouder wint, zeggen ze wel eens. Ja, nee, nee, zeker. En uh, met, uh, alle, met alle mooie nummers die je al. Uh... Hebt uitgebracht, waar we zeker zo meteen nog eentje van gaan draaien. Uh, ja, ik denk dat je dat ook wel een keer moet verdienen. Ja, nou ja, ja, nee, ja, ja, die ben ik om dat te zeggen. Ja, ik bedoel, hey, ik, daarom zeg ik het. Ja, daarom, ja, bescheidenheid is toe, vind ik altijd. En, uh, uh, maar ja, ik vind het hartstikke mooi en lief om te horen. Uh, en, uh, nou ja, de, de tijd zal het uh, uitwijzen. Op, uh, of me het is gegund, ja of nee. Ik doe hier gewoon mijn best ervoor. Meer kan ik echt niet doen. Nee, nee, zeker. Er staan nog leuke dingen te gebeuren de komende tijd? Nou, ik heb uh, toevallig uh, van de week uh, de laatste afrondende gesprekken gehad met uh, een nieuw management waar ik bij ga zitten. Dat is ook het, uh, het management waar uh, Robert Leroy, een van mijn beste vrienden trouwens ook bij zit. en uh, Ik heb er een heel goed gevoel bij. We gaan echt een, een, een, een gericht plan schrijven op mij gebaseerd. Van waar wil ik nou naartoe? Hè? Want ik ben eigenlijk nog best wel dolende. Wat is nou hetgene wat ik echt wil en waar, wat staat echt dicht bij mij? Ja. En, uh, en daar moeten we naar nou zien toe te werken. En ik wil gewoon proberen wat levels hoger te gaan. Snap je? Daar, daar wil ik gewoon naartoe werken. En dat kan niet vandaag op morgen. Maar um, dat is wel een, een, een punt wat ik zeg van dat wil ik doen. En daar heb ik goede mensen om me heen voor gezameld. Dat vind ik zelf in ieder geval. En het, uh, ook dat moet weer uitblijken of dat, of dat gaat lonen ja of nee. Maar Daar heb ik wel een heel goed gevoel bij en dat, dat, dat is in ieder geval een goed begin dan. En dat klinkt allemaal in ieder geval heel goed. En een mooie toekomst in ieder geval voor het uh, komend jaar. Want uh, dat, uh, hopelijk uh, gaat dat jouw jaar worden. Ja, ik, uh, ja, dat, nou, ik heb echt geloof ik in de privésfeer ontzettend veel biedpunten meegemaakt afgelopen jaar. Echt, en het is zeer recent, trouwens nog. En, uh, uh, dus ik mag echt nu hopen van oké, okay, laat nu aankomend jaar uh, niet alleen zakelijk, maar vooral ook privé. Uh, nu is een jaar worden dat ik me echt gewoon weer gelukkig voel. Nou, we gaan uh, afsluiten met een uh, leuke, in ieder geval een uh, plaat van jou. Ja. En uh, we hebben natuurlijk net je single gehoord en uh, wij gaan hem zeker uh, vaak uh, draaien voor je. Ja, te gek jongens, dat meen ik echt. Hartstikke bedankt dat jullie aandacht hebben besteed van mijn single. Graag gedaan en ik hoop je snel weer te spreken. Dat komt zeker goed. De groetjes hè. Oké, okay, dankjewel. Hoi hoi. Dag man, dag man. Doei doei. Ga maar weg. Kom weg. Ik wil dat je gaat van Danny Braaf hier op CFM in Zandvoort. Het was een gezellig leuk interview. Hij was enthousiast. Ik ben blij om altijd als artiesten enthousiast zijn na het telefoongesprekje op de radio. En uh, ja, helemaal leuk. En wat gunnen we deze man? Het gewoon. Dames en heren, het is alweer het einde van dit programma. En dat betekent... Uh, ja. Dit is het einde. wat doet de en volgende week zijn we er natuurlijk weer vanaf 4 uur met de nieuwe Muziekboulevard. De geen... Heb je een leuk berichtje die je wil achterlaten voor ons? Stuur gewoon een mailtje naar de redactie en dan komt het vanzelf bij ons terecht. Ook als je natuurlijk een, een nieuwe sidekick van dit programma wil worden, kan je gewoon een e-mailtje sturen naar redactie@azfmzantvoort.nl of gewoon toevoegen op Facebook. Dit is het einde. Dat doet de u Ik wil u in ieder geval bedanken voor het luisteren. Naar de muziek Boulevard In ieder geval het laatste nieuws. Michel Demmers is opgestapt uit de Raad. Wilt u daar meer informatie over weten, kan u dat vinden natuurlijk op www.zfmzandvoort.nl Ik bedoel eigenlijk, hij is opgestapt als wethouder. Sorry, dat is fout. Daar zijn geen voor. Ja, dat is In ieder geval tot volgende week. Bye bye. Zwaai swipe. Bedankt voor het luisteren. En uh, ik hoop u snel te spreken. Doei doei.